Zes uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Twee jaar na de aardbeving op Haiti verloopt de hulp aan het land nog steeds erg moeizaam. Van de bijna 1 miljoen mensen die dakloos werden, woont nog ruim de helft in tenten. En van de beloofde 4,6 miljard dollar hulp is minder dan de helft overgemaakt. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. De hulporganisatie vraagt de autoriteiten in Haiti en de donorlanden om de wederopbouw te versnellen. De Birmese oppositieleider Aung San Suu Kyi wil zich op 1 april in het parlement laten kiezen. Ze doet dan mee aan tussentijdse verkiezingen. In 48 kiesdistricten zijn parlementszetels vakant, doordat de gekozen politici na de verkiezingen een regeringsfunctie hebben gekregen. De partij van Suu Kyi liet eerder al weten weer aan verkiezingen mee te willen doen. De Syrische president Assad geeft vandaag een toespraak over interne aangelegenheden. Dat heeft de staatstelevisie bekendgemaakt. Het is de vierde keer dat Assad het volk toespreekt sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. De waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime te weinig doet om het geweld te stoppen. En ook wordt weinig werk gemaakt van het vrijlaten van betogers. Het kabinet gaat de druk kat verbieden, dat schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Door op blaadjes van de katplant te kouwen worden honger en vermoeidheid bestreden. Dat kan verslavend zijn en leiden tot schade aan de gezondheid. Bovendien leidt de handel volgens het kabinet tot overlast. Kat wordt vooral gebruikt door Somaliërs. Het achterste deel van het containerschip Rina voor de kust van Nieuw-Zeeland is aan het zinken. De achtersteven is grotendeels onder water verdwenen. Rond de Rina drijft veel rotzooi en olie en ook zijn tientallen containers in zee terechtgekomen. Zondag brak het schip in tweeën, aan boord waren toen nog 800 containers. Tot nu toe is zeker 400 ton olie in zee terechtgekomen. Het weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen. Later vandaag kans op een beetje motregen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 10 januari, goedemorgen buiten. Als u hem kunt zien, staat er een prachtige volle maan. Waarom het kabinet de druk kat wil verbieden... hoort u straks van minister Leers. We spreken hem na half negen. Het aantal veebedrijven waar het Smallenberg-virus is aangetroffen... stijgt snel... De uitbraak van het virus is dramatisch voor zo'n getroffen bedrijf. We praten erover met landbouworganisatie LTO. En de toerismebranche gaat merken dat het geld op is. We gaan namelijk minder op vakantie. De cijfers krijgt u vanochtend van het Bureau voor Toerisme. Twee jaar na de uitbeving is de schade in Haiti nog lang niet hersteld... en het toegezegde geld niet overgemaakt. Oxfam Novik komt met een somber verslag. En we spreken dat rapport met hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken Paul Hoebink... en met verslaggever Hans-Jaap Melissen, die net terug is uit Haiti. De Nigerianen zijn boos over het afschaffen van subsidies op brandstof... en vandaag het land plat. De stichting Dierproefvrij stopt met demonstreren. Koningin Beatrix komt om acht uur aan in Oman. Verslaggever Menno Remeyer staat het gezelschap op te wachten. Het beroemde jazzcafé Dizzy in Rotterdam gaat weer open. En er is een nieuw nummer van The Doors ontdekt. U hoort het zo bij ons. En meer in het Radio Internal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben... dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Ja, het kabinet wil dus de druk kat verbieden. Het komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer... die vorig jaar al aandrong op een verbod van de druk. Door op blaadjes van de katplant te kouwen... worden honger en vermoeidheid bestreden. En dat kan leiden tot verslaving en schade aan de gezondheid. Kat wordt vooral gekoud door mannen van Somalische afkomst. Binnen de Somalische gemeenschap in ons land... zijn vooral de vrouwen positief over het verbod. Dat gaat helpen. En dat gaat ze ook een iets anders doen. En dan heb je meer tijd. Te besteden. Dat je eh, bijvoorbeeld werk zoeken of eh, gezin helpen en als een vader je rol kunnen vervullen. Een verbod op kat zou dus goed zijn voor de Somalische families in Nederland, vinden de vrouwen. Maar daar denken de mannen zelf heel anders over, bijvoorbeeld deze katgebruiker in Uithoorn. Er, is geen, er zijn heel veel problemen in Nederland, bijvoorbeeld in alcohol. Hè? Die maakt eigenlijk heel veel uh, verkeerd ongeluk. Ja. Maar er, dat, daar praat hij niet over. Alleen gat. Ik zie geen, uh, geen drugs. Deze man kan wel zeggen dat het geen drugs is... maar volgens het kabinet leidt Kat wel tot veel overlast. Het zou bij 10% van de gebruikers tot problemen leiden. Ook de handel in Kat zorgt voor overlast. Vijf keer per week komen er ladingen uit Afrika aan op Schiphol. Die vervolgens in Uithoorn worden verhandeld. De burgemeester van Uithoorn. Wij hebben het uh, ongenoegen om uh, de Katstad van Europa uh, genoemd te worden... En uh, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Als je als gemeente bezig bent om je gemeente te ontwikkelen en uh, je industrieterrein te ontwikkelen. Dan wil je niet dat je vier keer per week een hele grote groep uh, mensen krijgt die zich niet altijd netjes gedragen om uh, katten te handelen. Veel Europese landen geldt al een verbod op kat. Nederlandse verbod wordt in die landen toegejaagd. Koningin Beatrix is vandaag op staatsbezoek in Oman. Vorig jaar werd het staatsbezoek aan het land nog uitgesteld vanwege onlusten. Het is het vijftigste staatsbezoek van de koningin, een absoluut record. Tijdens het bezoek zal het vooral gaan over de economische betrekkingen tussen Oman en Nederland. Verslaggever Marieke de Vries. Het is een uh, zeer economische missie, kunnen we wel zeggen. Het kabinet heeft ook gezegd van tevoren... de handelsbetrekkingen met Oman staan in deze reis voorop. Er reizen met de koningin naar Oman 16 bedrijven mee. Dus er gaat zaken gedaan worden en uh, voor miljarden, kan ik je beloven. Gisteren en eergisteren was koningin Beatrix al samen met Willem-Alexander en Maxima... op staatsbezoek in de Verenigde Arabische Emiraten. De stafchef van het Witte Huis, Bill Daley, stapt op, heeft president Obama bekendgemaakt. Reden voor het vertrek van de belangrijkste adviseur van de president is niet gegeven, maar er zijn al lange berichten dat hij het niet kan vinden met andere medewerkers van Obama. De president zelf spreekt vol lof over Daley. One of the things that made it easier was the extraordinary work that he has done for me during what has been an extraordinary year. Uh, Bill has been an outstanding chief of staff during one of the busiest Teddy trad begin vorig jaar aan als stafchef, ook wel de op één na belangrijkste functie in Washington genoemd. En daarvoor was hij onder meer handelsminister onder Clinton en campagneleider van Al Gore bij de verkiezingen in 2000. Hij wordt nu vervangen door Jack Lew, die nu in het Witte Huis directeur begroting is. En Obama ook bij gaat staan in zijn verkiezingscampagne. Mogelijke tegenstander van Obama in november, Mitt Romney, heeft zijn tegenstander sprongelijk nieuwe munitie gegeven. Om hem neer te zetten als een graaiende harteloze sanierder. De Republikeinse favoriet voor het presidentschap zei dat hij graag de mogelijkheid heeft om mensen te ontslaan. Hij zei het in een discussie over de gezondheidszorg. Ik like being able to fire people who provide services to me. If, if, if, I, you know, if someone doesn't give me the good service I need, I want to, I want to say, you know, that, that I'm going to go get someone else to provide that service to me. Ja, Romney vindt dat burgers moeten kunnen overstappen naar een andere zorgverzekeraar als ze de eigen verzekeraar onvoldoende vinden. De opmerking werd al snel uit zijn verband gerukt. Gisteren verscheen er een video waarop hij wordt neergezet als een graaiende topmanager die in het verleden honderden, zo niet duizenden mensen heeft ontslagen. Video is afkomstig van een actiegroep die kandidaat Newt Gingrich steunt. A group of corporate raiders led by Mitt Romney. More ruthless than Wall Street. For tens of thousands of Americans, the suffering began when Mitt Romney came to town. Ondanks de aanvallen op zijn persoon lijkt Romney zeker van de overwinning... in de staat New Hampshire, waar vandaag gestemd zal worden. Alle peilingen wijzen op een ruime zegen voor Romney. Gisteren stond hij bij grote uitzonderingen... een groep Nederlandse studenten te woord voor de camera. Hij had wel een goed woordje over voor ons land. And you guys have the, the the best Oompa band. If you go to a long, to a long track speed skating. And you go you go there and of course, one, you excel. And number two, your athletes are all wearing orange. Yes. And number three, the Oompa band yes. is there yes. playing music. Play. and every, It's so much fun. It made the event so much more fun. So thank you for helping here. We zijn goed in schaatsen. We dragen mooie kleur oranje. En we hebben de leukste Hoempa Band. Leukste dwelorkest. al dus Romney. Studenten waren van de BKB Academie. Een opleidingsinstituut voor politieke campagnes. Zij voeren in New Hampshire twee dagen lang campagne voor Romney. De Loden Leeuw, die hebben we ook. prijs voor irritantste televisiereclame van 2011... gaat naar een spotje van internetwinkel Zalando. Dat was het trotsprogramma Radar dat de verkiezing organiseert... ging 42% van de stemmen naar dat spotje. Daarin levert een bezorger pakketjes van de winkel af... op een nudistencamping. Wat is dat? Zalando, Ja, de online schoenenwinkel. Met een enorm aanbod aan schoenen van topmerken. En thuisbezorgen en terugsturen zijn gratis. Uittrekken. Ik heb het niet over de schoenen, ik heb het over hem. Zalando, ja, schoenen en fashion online. De reclames van Supermarkt Plus eindigden met een kwart van de stemmen op de tweede plaats. En voetbaljournalist Johan Derksen werd uitgeroepen tot irritantste bekende Nederlander in een reclame. Hij zit in een spotje van de Nederlandse Energiemaatschappij. En ik kan het weten, ik was zelfs zo'n sukkel, zo'n slaper. Daarom zeg ik, wakker worden, mensen... Ik zeg, doen. Ja, dat moest je nog even kwijt. Dirkse is het trouwens eens met de uitslag. Hij noemt het een verschrikkelijke reclame en heeft het puur voor het geld gedaan. Uh, dat zegt hij dan. Het is de tweede keer dat een sportje van het energiebedrijf trouwens de verkiezing wint. In 2009 moesten kiezers ook al niks hebben van Frans Bauer. De Europese beurzen zijn gisteren mineur gesloten. AEX wist nog een klein winstje van twee tienden vast te houden. mede dankzij winsten bij zwaargewichten als ING en Unilever. Wall Street bleef in evenwicht. Enerzijds waren er de aanhoudende zorgen over de Europese schuldencrisis. maar er was ook optimisme over de resultaten van het Amerikaanse bedrijfsleven. De Dow Jones Index sloot met een winst van drie tienden. Nasdaq kreeg er één tiende bij. In Japan zijn de beurzen alweer geopend, wordt gehandeld. Nikkei begint enigszins goed, winstje van drie tiende procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. Jennifer Lopez, inmiddels 42, wil graag weer dat doen waarmee ze destijds bekend werd. En dat is meewerken aan een televisieprogramma. In Living Color heet het. In de jaren negentig de televisiehit in de Verenigde Staten. Een programma dat diende als springplank voor heel veel artiesten. In Living Color gaat in 2012 een tweede leven krijgen... opnieuw als showprogramma voor jong talent... en dus ook met een oude bekende. Baby, I love you, hoort u van Jennifer Lopez. Vijftien hmm. minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, deze morgen. Is het een mooie ochtend? Ik vind het een hele mooie ochtend. Marcel zei het vanochtend al. Een prachtige volle maan. Kijk eventjes tussen de gordijnen door. Even uit het zolderraampje. Het is fantastisch. Het is op zich al een reden om eruit te gaan. Maar je kan ook nog eventjes op de rand van het bed blijven zitten om te luisteren hoe ik vanochtend zo vroeg al verdwaald ben op een landgoed bij Nijkerk. En ik ben zo blij dat er iemand uit het donker naar mij toestapte en zei... Wat doet u hier? Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Heb ik u wakker gemaakt? Nee hoor, ik was al wakker. Vanwege de stroomstoring moest ik al vroeg het bed uit. Jullie hebben een stroomstoring? Ja, maar het is alweer verholpen hoor. Oh. Zeg, kunt u mij vertellen waar ik ben? Ja, u bent hier op landgoed Balkschoten. Een uh, landgoed uh, gelegen in uh, Nijkerk ongeveer uh, zo'n 36 hectare groot. Ja, uh, dat heb ik gemerkt. Het is, uh, voordat je het weet, bij de wedstrijd. <laughs> ja, maar op een gegeven moment... zaten er wel aan het begin van, uh, van het hele gebeuren... zaten er wel een bord... Ja, aan de, het dus begin. Ja. Waar, u kunt, uh, ...waar u het een en ander kunt vinden. Het kan op een landgoed heel erg donker zijn... als de stroom is uitgevallen. Ja, ja? maar dat was alleen maar in ons huisje. Ja. En voor de rest brandde er wel genoeg licht... om het een en ander te kunnen vinden. Ik bevind mij hier... Uh, onder heel chique gezelschap, mag ik wel zeggen? Um, nou, u bedoelt mijzelf als persoon. Nou, ja, dat weet ik niet meteen zo inschatten. <laughs> maar de viervoeters die hier ja. zo allemaal... Ja, zo ja. Zo, ja. ja, ja. Nou ja, zeker. Ja. Ja. Er staat hier nogal wat aan materiaal, paardenmateriaal. Ja. ja, Lara, er staat hier nogal wat. Gisteren was ik tussen de zwemmers in Eindhoven... en vanochtend ga ik me bezighouden met de hippische sport. Wij verwachten straks Adelinde Cornelissen. Die woont hier ook? Ja, die woont hier, ja. Okay. Even natuurlijk vooruitblikkend hè, naar de Olympische Spelen... en wat er allemaal in het bijzondere sportjaar 2012 gaat gebeuren... neem ik u, luisteraar, terwijl u kijkt naar die prachtige volle maan... even mee terug naar Hongkong. Luistert u maar. Nu krijgen we het omspringen om de pas. Met uh, bijna geen zichtbare hulp. Het is mooi synchroon met de muziek. Muziek van Bibi Shurya, ja, die hier zelf overigens ook aanwezig is. Net als uh, voorzitter van de NOC NSF uit uh, Peking overgekomen, Erika Terpstra. Die volop zit te genieten. En daar zien we het resultaat. De punten scoren voor de Kuur is 82.400. Het totaal 78.680. En 76.650 was het voor Isabel Weert. Een prachtig resultaat hier in Hongkong voor Ankie van Gunsen. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig resultaat. Ja, de puntentelling ontgaat mij altijd een beetje in de hippische sport. Hoe zal al die punten komen ineens? Maar ik hoop dat ik daar onder andere deze ochtend achter ga komen... met, met, die, met die wereldpaarden, mag je wel zeggen, die hier dus gewoon op dat landgoed ja. staan. Ja, die staan hier gewoon op het landgoed... en die krijgen hier gewoon hun eten, hun natje, hun droogje en hun training. Hebben ze wel stroom daarbinnen? Ja, daar hebben ze een groot stroom. Goed, ik laat u verder uh, met de werkzaamheden hier op het Landgoed. En dan uh, ga ik op zoek naar Adelinde Cornelissen. Dank u wel. Ja, succes. Dag. Erg benieuwd wat haar verwachtingen zijn voor de speler van 2012. Mark robin Visser. Kijk dus de hele week vooruit naar die prachtige sportzomer van 2012 met Wimbledon, Tour de France. Maar natuurlijk vooral ook het EK en de Olympische Spelen. Laat er meer van. Hem. Het KLPD, Korpslandelijke politiediensten, begon ooit met de Algemene Verkeersdienst. Agenten in Porsches, kent u misschien nog wel. Vooral de nog onervaren weggebruikers opvoeden, regels bijbrengen, dat was de taak. Tot 1994 reden de Porsches rond. Vanwege het 50 jaar bestaan mocht verslaggever Jessica van Spengen een rondje meerijden. Met Frans Zuiderhoek van het KLPD, hij zat destijds ook bij de Porsche-groep. We moeten een speciale jas aan. Hij lijkt leer maar hij is van plastic en dat is vooral omdat hij ook waterdicht moet zijn. Het is een beetje een officiersjas. Ja, die bondkraag is ook weer voor de wind. Dan kan je hem opzetten want anders waait die wind in je, in je nek. Dus die bondkraag, alles heeft een functie. We gaan straks ook nog een helm opzetten en dat heeft weer te maken met dat je als politie een pet draagt. Maar ja, als je een pet in een Porsche opzet die open is, nou, die waait natuurlijk af. Dus daar heb je niet zoveel aan. Dus dat werd een, werd een helm. Nummer 52 is dit. Een Porsche 911. Ja, 911. en 2,7. Uit 1977. Dit is nu een collectors item. Maar ik weet nog vroeger met vader op de snelweg. Dat we dachten: oh jee, daar is de politie. Ja, het was wel heel herkenbaar natuurlijk. We reden ook altijd harder als het overige. Verkeer dat doen we overigens nog steeds. Omdat we op de autosnelweg inhalende surveillance doen. Dan zien we veel meer. Dan reden mensen 180 of meer. En dan zat je met die Porsche zat je er zo bij. Was dat nou een speciaal eliteclubje van de politie die dit mocht doen? Nou, je kwam daar in het begin niet zomaar bij. De eerste uh, medewerkers die bij, uh, bij de sectie Bijzondere verkeersstaan kwamen... die uh, moesten getrouwd zijn en uh, twee kinderen hebben. Dat je toch een stukje verantwoordelijkheidsgevoel uh, moest hebben... Wij vielen, wel, wij vielen wel op. Een lange witte jas hadden we aan met de onderrijlage. Uh, en als het zonnig weer was, uh, hadden we een reben. Ook op de Nederlandse wegen doet het verkeer steeds meer denken... aan één grote race tegen het uurwerk. Een gevaarlijke race, waarin door jachtige haast en onachtzaamheid... elke dag opnieuw verliezen gededen worden. Verliezen aan mensenlevens. Ja, er waren veel minder auto's, maar wel veel meer uh, verkeersslachtoffers. Begin de jaren 60 waren dat er zelfs uh, 3000. Uiteindelijk is het teruggelopen naar een kleine 700. Wat deden mensen in die tijd op de weg waardoor het gevaarlijk kon zijn? Nou, als we echt helemaal teruggaan naar het begin in de jaren 60. Bijvoorbeeld keren door de middenberm, Nou, dat kan je je nu niet meer voorstellen. Gewoon stoppen op de, op de rijbaan. Door de toenemende drukte is het de politie in vele gevallen onmogelijk verkeerszondaars te achterhalen. Want ook daarbij gaat het om seconden. Doet dus iedereen het nog? Niks doet het. Dus de mobile phone doet het niet. De blauwe zwaardig doet het niet. Oké, okay. dan we zijn we weer terug in Driebergen. De Porsche, die hebben wij het niet meer. Die is eruit gehaald. Was dat alleen een geldkwestie? Ja, het was vooral, uh, had vooral te maken met bezuinigingen. In 1993 uh, gingen we over naar uh, 26 korpsen. En uh, KPD KPD was, uh, was de 26ste korps. En die hadden boten en Porsche's. En daar moest wat van worden ingeleverd. Daarna zijn jullie overgeschakeld op Mercedes, inmiddels uh, op de Volvo. En de functie van de verkeerspolitie, die is ook echt wel veranderd? Nou, die is wel aan het veranderen. Hadden we het eerst over uh, verkeerspolitie, nu hebben we het over uh, politie in het verkeer. En naast het handhaven doen we nu vooral ook uh, opsporing. Ja, hoe werkt dat? Ja, dat kan op verschillende manieren. Uh, aan de hand van, uh, van kentekens, maar ook uh, aan de hand van, uh, van controles. Uh, vaak ook naar aanleiding van uh, overvallen die, die plaatsvinden in uh, plaatsen. Uh, vervolgens gaan ze toch de snelweg op om zo snel mogelijk uh, daar weg te kunnen komen. Nou, en daar uh, zitten wij ook uh, speciaal op uh, om die criminelen uh, van de weg af te halen. Alleen snelheid is dus niet meer zo belangrijk? Nee, hoeft niet per se belangrijk te zijn. Het kan wel handig zijn hè? als je echt in de achtervolging zit met boven de 200 km per uur. Maar zoals ik al zei, er zijn ook andere middelen om die auto te achterhalen. Deze 52 gaat weer de vitrine in? Ja, die gaat weer terug naar de, naar de dealer. Neemt u maar even afscheid. Ja, ik heb er 20 jaar mee gereden. En als je er dan instapt, dan zit je eigenlijk weer in diezelfde periode. En het was een geweldige periode. Frans Zuiderhoek nu van het KLPD. Desdijds bij de Porsche groep van de Algemene Verkeersdienst. Jessica van Spengen mocht een rondje met hem mee. Zeven minuten voor half zeven is het. De grootste biomassa centrale van ons land gaat weer draaien. Het vorige kabinet wilde de centrale in Kuik niet meer financieren. Maar Essent en het ministerie van Economische Zaken... zijn er nu van overtuigd dat het bedrijf zichzelf kan bedruipen... door de warmte van het stoken aan omliggende bedrijven te leveren. Verslaggever Theo Verbrugge ging eens kijken bij het proefdraaien. Nou, echt fris ruikt het niet, hè? Nee, dat wat, wat je nu ruikt, is dit, denk ik. Wat zijn dat? Houtsnippers, die komen uit een uh, vrachtwagen. Die gaan een heel groot uh, rooster in. Dat zijn uh, houtsnippers hè? en dat is uh, papierpulp. Uh, die worden opgemengd in dit, uh, deze installatie. Opgemengd? Opgemengd. Die worden erin gegooid. Zegt die hele vloer die hier, die, die trilt. Het is een soort lopende band, waardoor al die snippers en die massa zeg maar de centrale ingaan? Ja, dit is een, uh, een systeem die, uh, die de brandstof zo naar binnen trekt. Eigenlijk is het een soort ketting die over een vloer loopt. Maar hierboven hangt dan een soort trilrooster en dat voel je. En die, uh, die zorgt ervoor dat, uh, dat de te grote brokken er niet in kunnen vallen. Dus dat is een rooster ah, okay. met uh, kleine gaatjes En die eigenlijk al uh, de eerste schifting maakt bij materialen die te groot zijn. Dit is trouwens uh, Kees Haarsnoot van Essent. Net als ik met een grote helm en een fluoriserende jas. Loopt hier bij de Biomassa Centrale in Kuik, Katwijk. We gaan verder? We gaan verder, prima. Nou, jullie zijn dus aan het, aan het oefenen. Droogdraaien kun je dus niet noemen? Nee, dus niet echt droogdraaien. We zijn nu eigenlijk echt weer begonnen met de installatie op te starten. na een naar lange tijd. En ja, Hè? eindelijk? Eindelijk, gelukkig wel. Ja. Dat, dat heeft veel moeite gekost. Uh, vooral om het, uh, ja, om het te organiseren dat we weer konden beginnen. Ik, ik ruik ondertussen ook nog een beetje hooi, volgens mij, wat er erachter in een, op een grote berg ligt. Ja. Wat gaat hier allemaal aan materialen in? Eh, onder andere dus het gras. Dat is vrij bijzonder. Het gras is een, uh, is een biomassa die, uh, ja, die, die uh, best veel aanwezig is nog in Nederland... maar heel moeilijk is om te verbranden. Dat is een van de dingen die we hier willen gaan proberen. Papierslip. Waar halen jullie het allemaal vandaan? Eh, in principe uit een, een straal van 100, 150 kilometer rond deze centrale. De bedoeling is dat hier energie opgewekt wordt... En de bedoeling is dat hier warmte die het, die het geeft, hè, het vuur... dat die warmte hier in de omgeving voor andere bedrijven gebruikt wordt. Ja, bij het opwekken van energie gaat er altijd warmte verloren. Wat wij nu willen gaan proberen en wat we gaan onderzoeken... is juist om die warmte ook te gaan gebruiken... en of we die kunnen toepassen aan de, aan de industrie hier in de omgeving. Nou, we komen nu in een soort grote toren waar we trappen op gaan. Ik zie heel veel buizen... Stalen buizen en veel machines horen we natuurlijk. Nou, we kunnen hier door een glaasje kijken en dan moeten we het vuur zien. Ja, als je hier door deze vensters door deze naar binnen kijkt, dan zie je eigenlijk al het eerste vuur wat er in de ketel op het ogenblik brandt. Ja, heftig hoor. Een flink stevig vuurtje. Stevig vuurtje en eigenlijk staat hij nu nog maar op 5% van zijn belasting. Dus als hij straks doorgestart is, ja, dan is het een hele grote vuurbal. Jullie zijn blij? Ik ben heel erg blij dat we gaan, er is veel enthousiasme ook bij de medewerkers die er nu aan het opstarten zijn. Uh, ik denk dat het een hele goede zaak is, niet alleen voor recent, maar ook voor Nederland. Omdat zo'n mooie installatie met zo'n goede techniek zonde zou zijn om stil te laten staan. Ja. Het is de grootste energiecentrale op duur, voor duurzame energie op deze manier van verbranding. Het zou zonde zijn om hem uh, na tien jaar zeg maar stil te laten staan. Ja, het is dat de luisteraar uw ogen niet ziet, maar die stralen blijheid uit en een grote glimlach erbij. Ja, terecht. Veel plezier. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Verrassend was het nauwelijks, bijzonder wel. Lionel Messi in Zürich voor de derde opeenvolgende op keer uitgeroepen... tot wereldvoetballer van het jaar. Nou, de FIFA Ballon d'Or 2011 is Lionel Messi. <laughs> hoorde er trouwens. Ronaldo, de oud PSV, die de titel zelf ook drie keer kreeg... en reikte Messi de FIFA Ballon d'Or uit. Messi liet in een verkiezing zijn ploeggenoot bij Barcelona Xavi... en Cristiano Ronaldo van Real Madrid achter zich. Argentijn was zelf uiteraard erg vereerd door de prijs. Het is een Compartir con, primero con la gente que, que me votó, tantos compañeros y jugadores como, como técnicos. Agradecer a mis compañeros, tanto de, del Barça como la selección argentina, que sin ellos... Ja, dat duurde. Even erg vereerd voelde Messi zich en liet een heleboel mensen delen in zijn eer en geluk. De bondscoaches, de spelers en journalisten die op hem gestemd hebben. En zijn ploeggenoten bij Barcelona en het Argentijnse elftal. De journalist die voor Nederlandse stem mocht uitbrengen was Frans van den Nieuwenhof van Voetbal International. En ook hij koos Messi uit. Ja, ja, nou ja, Cristiano Ronaldo is topscore van Spanje geworden met 40 doelpunten. Dat is ook niet mis. Uh, maar ik denk als je naar de prijzen kijkt, uh, nog aangevuld uh, later uh, overigens met, met de wereldbeker voor clubteams... Hij heeft hij wederom een uniek jaar gehad. Ik denk dat, dat er uh, vorig jaar meer discussie uh, had kunnen zijn en ook was rond de winnaar. Toen uh, waren Sabi en Iniesta natuurlijk uh, bijzonder succesvol met de Spaanse nationale ploeg. Uh, toen was de verkiezing van Messi in school. Maar ik denk dat we dit seizoen, uh, zeker niet, dit jaar, want het gaat over vijf jaren, maar zeker niet gold. Messi is nu uh, drie keer achter elkaar winnaar, daarvoor twee jaar tweede. Dat zegt ook wel iets voor een jongen van 24 jaar, die al vijf jaar dus uh, constant uh, aan de top staat. Dat heeft geen enkele voorraam voor hem heeft dat, uh, heeft dat uh, Kluif zei ook vandaag dat hij verwacht dat Messi misschien wel 6-7 keer de goudbal gaat winnen. Ja, dat maakt hem tot de beste voetballer aller tijden. En ook onze bondscoach Bert van Marwijk stemde op Messi. Messi's coach bij Barcelona, Seb Guardiola, kreeg ook een prijs. Hij is verkozen tot de beste coach van het jaar. En de beste voetbalster van het jaar is de Japanse Homare Sawa. Een voetbalster moet ik zeggen. Ja, vrouwelijke voetballer hè. Japanse Homare Sawa. Zij werd van de zomer tegen alle verwachtingen in wereldkampioen met Japan. Aanvaller Ali Boussabon, een man, maakte het seizoen af bij ADO Den Haag. Hij kwam in november transfervrij naar de Haagse club... en tekende toen een contract tot de winterstop. Maar het beviel hem en, de club en hem en de club zo goed... dat ze een halfjaartje aan de samenwerking hebben vastgeknopt. Gerard Roy dan. Heeft de enige averij opgelopen in de Dakar-rally. De drukker, die al vier etappes had gewonnen... moest in de achtste etappe de Tsjech ales Loprais voor zich dulden. De Roy verloor anderhalve minuut... In het klassement houdt de Roy trouwens nog ruim een kwartier over op de Tsjech, die tweede staat. En tennisster Venus Williams heeft zich afgemeld voor de Australian Open. Amerikaanse, die het Grand Slam toernooi Down Under al vier keer won, is niet fit genoeg. Ze leidt aan het syndroom van Chugren. En dat is een aandoening die haar conditie doet afnemen en haar gewrichten aantast. Radio 1, het NOS Journaal.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 De reisbranche verwacht dat Nederlanders dit jaar voor het eerst sinds de jaren 80... iets minder geld zullen uitgeven aan vakanties. Uit onderzoek van MBTC Nipo blijkt dat vooral verre bestemmingen minder in trek zijn. Ook worden de vakanties gemiddeld iets korter en wat soberder.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 We hebben buiten een heel gevarieerd plaatje met bewolking, opklaring en hier en daar een misbank. Neerslag heb ik nog niet kunnen ontdekken en ik denk ook niet dat we daar vandaag mee te maken krijgen. De temperatuur loopt in de middag op tot zo'n 7 of 8 graden bij een meest matige zuidwestenwind. komende avond en nacht neemt de bewolking toe en is er lokaal kans op wat lichte regen of motregen. Door aanvoer van zachte lucht koelt het nauwelijks af. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. Morgen blijft het bewolkt en licht regenachtig. Het wordt met gemiddeld een graad of 9 erg zacht. Het zachte weer lijkt de komende dagen wel plaats te maken voor lage temperaturen... met in het weekend mogelijk minimaal onder het vriespunt. ANBB-verkeersinformatie. Twee korte files in ons land op de A7-hoorn richting Zandam staat tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid 2 kilometer. En op de A15-rotterdam richting Europoort... tussen het Knoopuitvaanplein en Rotterdam-Charloes ook 2 kilometer. Hallo 2012. Een nieuw jaar? Een strak lijf? Je huis schoon en fris? Of een compleet nieuwe look? Alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstweekam.nl Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente. Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar Egonbank.nl tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekan.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is deze week twee jaar geleden. De verwoestende aardbeving in Haiti. Tienduizenden Haitianen kwamen om het leven. Honderdduizenden raakten alles kwijt. En vanuit de hele wereld stroomden hulporganisaties toe voor noodhulp. En andere landen beloofden miljarden voor de wederopbouw. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib onderzocht hoe die wederopbouw verloopt. Anne-Pieter van Dijk van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het algemene beeld? Wat kunt u schetsen? Hoe staat Haiti er twee jaar later voor? Het is uh, absoluut vergeleken met toen we twee jaar geleden de aardbeving hadden... is het uh, nog niet op het niveau waar het was... Het was misschien ook te hoog gegrepen. Het eerste jaar zijn we goed doorgekomen met het verrichten van noodhulp... waar veel mensen echt uh, levensreddend uh, geholpen zijn. Basisvoorzieningen zijn toen aan hun verstrekt. Het tweede jaar, toen we met het herstel moesten beginnen... toen werden we toch geconfronteerd met het gegeven dat er geen overheid was... die strategisch duidelijke lijnen uitzette... en waardoor ook de hulp die toegezegd is, uh, achtergebleven is... En er dus in wezen nog steeds geen sprake is van een wederopbouwproces... die zoden aan de dijk zetten, die, die duizenden mensen bereikt die noodzakelijk zijn. Wat betekent dat voor de inwoners van Haiti? Hoe leven zij op dit moment? Het betekent heel concreet dat we op dit moment nog steeds meer dan een half miljoen mensen in tenten wonen. Het betekent ook dat we nog heel veel mensen die gekloffen zijn en niet terug niet keren naar hun huizen en nu nog bij familieleden verblijven. En het belangrijkste is dat nog steeds uh, heel veel mensen, en daar praten we over miljoenen, nog steeds geen vaste inkomen hebben en afhankelijk zijn van tijdelijke baantjes, de informele sector. Maar aan de andere kant moeten we ook erkennen dat het verschil met van de situatie voor de aardbeving niet zo erg groot was. Want ook was toen... 80% van de mensen had geen gesalarieerde uh, functie. Oké, okay, ja. Maar goed, zoals het, uh, u het nu omschrijft, is de fase van noodhulp eigenlijk. zijn ze daar eigenlijk nooit uitgekomen? Er, er, er wordt absoluut nog noodhulp gegeven. Gewoon de mensen in de tenten. die langzaam maar zeker moeten. die ook wennen aan het gegeven dat. Uh, dat zij niet verdurend de hand op kunnen houden. En bijvoorbeeld uh, Oxfam. Heeft ervoor gezorgd, ook op aandringen van de eigen overheid, dat er niet meer uh, gratis water gedistribueerd wordt, maar dat teruggegaan wordt naar het oude systeem dat er voor water betaald moet worden. Want dat is een situatie die in heel veel kampen toch nog problematisch is. En waar we voor moeten zorgen, gewoon dat de mensen, zolang ze daar zitten en geen alternatief hebben, hmm. toch geholpen moeten blijven. Maar meneer van Dijk, u, u gaf het net ook al aan, misschien waren we twee jaar geleden te optimistisch. Um, maar waarom bent u niet zo ver als u had willen zijn? Wat is nou de belangrijkste oorzaak? Gebrek aan geld? Nou, gebrek aan geld is het niet. Dat, uh, dat is ook wat niemand uh, zegt. Nou, nou ja, de, toch, uh, schrijft, U schrijft wel in uw rapport dat um, uh, ongeveer de helft van het toegezegde geld pas is uitbetaald. Ja, maar er zit wel een probleem dat, uh, en ik denk dat het ook heel goed is... dat er heel kritisch gekeken wordt naar donoren van waar steken jullie het geld in. En met name de grote donoren, en daar hoort ook zo niet bij... want vergeleken met de totaalbedragen is onze bijdrage ook vanuit Nederland... in zijn totaliteit natuurlijk niet echt groot... Dat, uh, uh, dat die welwezen willen weten, zijn er plannen? en zijn er goede plannen en is er een goede strategie... En die ook uitgevoerd kan worden. En, nou, en, en dat, ik... is, dat is de handvraag, denk ik. Want is hij er? Want als ik uh, lees wat president Michel Martelli zegt van haar uh, die zegt weliswaar dat er nog veel moet gebeuren, maar die hoopt dat haar IT een ontwikkelingsrevolutie zal doormaken in de komende jaren. Is, is dat ijdelig op? Nou, op zichzelf, de, de hoop is. De, ik hoop dat hij niet ijdel is, laat ik het zo formuleren. Maar dat is absoluut noodzakelijk. En dan moeten we wel in gedachten houden dat eigenlijk pas sinds. Uh, ...oktober van het afgelopen jaar, 2011, er een volwaardig kabinet is aangetreden... ...waarbij ook een eerste minister is die nu aan de leiding staat. Uh, de president die heeft gewoon heel veel moeite gehad om een kabinet te vormen... ...gewoon overwege de oppositie. En dan praat hij op het nationale niveau. En als daar geen duidelijke lijnen uitgezet worden... ...die zijn er nu op zichzelf op papier uitgezet. De, de reden van de eerste minister die was, was hoopgevend... Maar we moeten dan ons wel realiseren dat gewoon de hele overheidsinfrastructuur ook heel letterlijk uh, in 2010 ingestort is. Heel veel ministeries zijn verdwenen, heel veel kader is verdwenen wat weer opgeleid moet worden. En ik denk dat de oproep die Oxfam doet aan de internationale gemeenschap... ...zorgt er in elk geval voor dat die capaciteit van die overheid weer op orde komt, zodat ze... De plannen die er zijn, ook werkelijk uit kunnen voeren. Ik denk nou. dat dat een heel belangrijk is. Ja, u, u geeft dus aan: uh, laat, laat Haiti niet vallen. Maar, maar kunt u, durft u nog een voorspelling aan? Wanneer zijn die meer dan een half miljoen Haitianen uit die tenten? Uh, ik denk dat er uh, een, een fantastische prestatie is geleverd. Is dat uh, in die eerste twee jaar we teruggegaan zijn van ruim een miljoen naar een half miljoen. Uh, die tweede half miljoen, uh, dat is een grote uitdaging. Een voorspelling doen. Is, is lastig. Maar in ieder geval nog twee jaar? Minimaal. Minimaal. Anne-Pieter van Dijk van Oxfam NoVip. Hartelijk dank voor je toelichting. Goed, wij gaan weer naar Mark Robin Visser. Die houdt zich vanochtend bezig met uh, het rijden op paarden. Mark Robin. En dat heeft alles te maken met die prachtige sportzomer die eraan zit te komen. De sportzomer van 2012 met onder andere natuurlijk de Olympische Spelen. Heb jij de ster van vanochtend al gevonden? Ja, en wat dacht je, de ster van de ochtend, die doet gewoon al het handwerk zelf. Adelinde Cornelissen, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn al druk aan het voeren, Lara. Het voer komt uit een grote, glimmende kar van roestvrij staal met verschillende bakken. En dat zijn, we hebben zojuist hooi gevoerd, hè? Ja, klopt, ja. En, en nu uh, krachtvoer. Sorry. Nu is het krachtvoer, ja. Zitten daarna ook nog geheime ingrediënten in? Heel geheim. Ja? Nee, het is eigenlijk allemaal uh, gewoon uh, ja, brok en muesli. En dan hebben we ook nog een soort muesli. Daar zit wat meer energie in voor de paarden die wat harder werken. Ja. Maar eigenlijk uh, heel normaal. Dit is je normale routine. Even voor de duidelijkheid, we gaan tutoyeren vanochtend? Ja, we gaan tuitwieren. Dus dat is gebruikelijk <laughs> in de paardensport? Ja, uh, ja? ja. Oh. <laughs> Zeg, eh, toen ik vanmorgen hier eh, de bak en de stal eh, binnenliep met jou samen... toen zei je goeiemorgen tegen alle paarden. En er staan er hier nogal wat. Ja, ja. ja. Jij is, is dat je morgen. Ja, ik ook. Ik dacht dat ik <laughs> Ja. Is ja, dat ja, normale routine? Half zeven ochtends uh, de paarden? Half zeven ochtends worden paarden gevoerd, ja. Ja. Parsifal is al aan het, uh, aan het knabbelen. Die staat al heerlijk te eten. En we moeten nog een paar doen. Kom, dan lopen ja. we eventjes door. Want het is ook zo sneu voor die laatste ja, die twee paarden. Ochtend. Die moeten ook wat hebben natuurlijk. Je hebt ook nog een assistente. Goedemorgen, assistente. Goedemorgen. Ja. Jij doet elke ochtend mee? Ja, ja. ja? om half zeven. Tussen, tussen de beroemde paarden, hè? Ja, zeker. Dat is leuk werken. Ja, dat is hartstikke leuk werken. Zeg, uh, uh, mevrouw Cornelissen. Ik loop eventjes om de kar heen. Ja. Het is voor u eigenlijk al geregeld, hè? De Want... Olympische Spelen. Nou ja, niks is geregeld <laughs> natuurlijk. Maar, ja, goed, we hebben al goed gepresseerd afgelopen jaar. Ja. Maar daar wil nog natuurlijk... Nog niet automatisch zeggen dat dat ook. Nee, uh, nee je moet toch vormbehoud tonen? Je moet vormbehoud tonen. Dat is een voorwaarde. Voor, dat je dit jaar vormbehoud toont om. Maar goed, dat is toch eigenlijk een beetje een formaliteit. Ja, maar ja. Oh, het, Wie praat hier mee? Hoe heet deze? <laughs> queen heet ze. Queen? Wat is een Queen? Sorry. De queen vindt het een beetje spannend, denk ik. We, gaan, we laten queen eventjes aan het ontbijt. Ja. U moet vormbehoud tonen. Hoe doe je dat? Wat is vormbehoud? Nou ja, goed, u moet sowieso met z'n allen presteren. Um... Natuurlijk weet ik dat ik het kan en natuurlijk weet ik, uh, dat dat samen met Pargeval uh, de goede kant op gaat. Ja, we lopen even naar hem toe. Maar in zoverre niks is zeker. Het team wordt bij ons pas bekendgemaakt uh, eind juni, begin juli. Dus uh, ja, dan moet ik zorgen dat ik bij de beste vier van Nederland zit. Dan is het pas echt zeker? Dan is het pas echt zeker. Hoe ziet uw dag nu in die voorbereiding naar die Olympische Spelen uh, eruit? Goedemorgen, we zijn alweer bij Parsifal. Ja, die staat heerlijk te eten. Hij heeft zijn hè? bakje al bijna leeg. Nou. Wat gaan we doen vandaag? Wat staat er op het programma? Ja, eigenlijk eerst inderdaad voeren, dan ga ik altijd zelf even eten. Dan uh, beginnen, we met, uh, beginnen de meiden met uitmesten, begin ik met rijden. Zadelen zij de paarden op voor mij en af. En je zegt rijden, is dat ook trainen? Dat is trainen, ja. Iedere dag? Iedere dag. Ongelooflijk, hè? Nou, zwaar werk, hè? Ja, is het zwaar, Ja. Nee, eigenlijk ja goed, ik vind het leuk. Je ziet er wel heel fris en monter en vrolijk uit. Goed, dank u wel. <lacht> nee, het is, ja, goed, het is hard werken, maar uh, als je het leuk vindt, dan kan ja. het gaan toch allemaal. Ik vind het echt leuk. Ik vind ja. het echt leuk. Ja. Ja. Het knalt er helemaal vanaf. Er is ook nog een hele gezellige hond. Die bewaakt hier de boel een beetje, geloof ik. Wie ja. is dat? Blue Eyes. Ja. En er staat hier nogal wat in deze stal, hè? Als we het eventjes over waarde of? Ja, uh... Weet ik niet, zoveel is waarde. Is één hond wel genoeg? <laughs> nou, <laughs> zoveel <laughs> waarde in zoverre. Ja goed, voor mij heeft hij heel veel waarde. Ja. Ja. Maar uh, een paard is een paard, vind ik. Een paard is een paard? Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Ik verkoop hem toch niet, dus zoveel waarde heeft hij niet. <laughs> Op die manier? Ja. Zullen wij Parsifal eventjes aan zijn brokjes uh, laten? Lijkt me heel goed. En dan gaan wij zelf even ontbijten. Wat ontbijt, wat ontbijt jij altijd normaal gesproken? Twee sneetjes brood en een beetje mm. yoghurt. Nou. En een kopje thee. Kijk maar, hartstikke goed. Kom op, gaan we straks naar de weer. Het jazzcafé Dizzy kan een nieuw een hoofdstuk toevoegen... aan de Nederlandse jazzgeschiedenis, want de tent gaat weer open. De verkeersinformatie bij de ANWB, Arnold Broekhuis. Heerlijk rustig op de Nederlandse wegen. Alles rijdt goed door, behalve op de A28 Zolle richting Amersfoort. Er staat inmiddels een file tussen Amersfoort, Vathorst en Leusten. En die file is 4 kilometer. Ja, het was lekker rustig, Arnoud en droog. Wat verwacht je voor de ochtendspits? Nou, niet veel bijzonders. We wachten op zijn top zo'n 200 kilometer. Het blijft inderdaad droog en dat scheelt een boel. Aardig bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan door naar Amerika met Romney's tegenstanders... in de voorverkiezingen voor de republikeinse presidentskandidaat. Zetten hem graag neer als een medogeloze zakenman. Maar het moet raar lopen wil Mitt Romney vandaag de winst... in de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire ontgaan. Voor Jonathan Carl, een belangrijke politiek analist van de Amerikaanse televisiezender ABC... is de vraag interessanter hoe groot Romneys overwinning wordt. Want met slechts acht stemmen meer... hield het vorige week voor hem in Iowa bepaald niet over. Correspondent Wessel de Jong praat met Carl in Concord, New Hampshire. Well, certainly Mitt Romney... Hij had meer voten. We denken dat hij meer voten had. Echt, niet veel. Het uh, so is hard om te zeggen dat hij de winnaar is. En in feite, Romney had niet dat goed gedaan. Mitt Romney haalde meer stemmen binnen. Tenminste, dat denken we. Acht stemmen. Niet te veel, maar hij had het ook niet verwacht de winnaar te zullen worden. Dus het was toch een belangrijke overwinning voor hem. Uh, Rick Santorum was de echte surprise uit Iowa. En was de echte story. Dus so, in een manier Rick Santorum... Was a out of Iowa. De grote verrassing van Iowa was natuurlijk de strenge katholiek Rick Santorum. Dus in zekere zin was hij de winnaar. de well, vraag is: was Rick Santorum's performance in Iowa een fluke? Was het een one-time thing, of kan hij he eigenlijk het nacationeel? Grote vraag is natuurlijk: was Santorum een eendagsvlieg of niet? Kan hij dit succes nationaal voortzetten? And I don't think we know yet. Um, I think that it's going to be very hard for him to do what he did in Iowa other states. Dat zal heel moeilijk voor hem worden. Dat weten we nog niet. Hij heeft weinig geld en is relatief onbekend in de rest van het land. How important is this primary here in New Hampshire for the whole process? New Hampshire is an always an extremely important primary. It's the first true primary uh, and the winner here traditionally uh, does very well. Traditioneel zijn de voorverkiezingen van New Hampshire zeer belangrijk. Wie hier wint, zal het verder ook heel goed doen. Uh, het He He is nu een beetje anders, omdat Mitt Romney in feite een thuiswedstrijd speelt. Hij heeft hier een huis en was gouverneur van een naburige staat. Iedereen verwacht dus dat hij zal winnen. Als hij hier maar een beetje wint, zal dat beschouwd worden als een verlies. But regardless of what happens in New Hampshire, in South Carolina, where Romney is less popular. Maar los van wat hier gebeurt in New Hampshire, de andere kandidaten zullen doorgaan en hem pas echt zwaar aanpakken in South Carolina. Waar Mitt Romney een stuk minder populair is. Wat is fascinating dit proces is we go from state to state and the staten zijn heel different. Uh, Iowa is you know, een midwestern state, Het is een farm state. Het fascinerende aan dit proces is dat het van staat naar staat gaat. En die staten onderling die verschillen enorm. Iowa was het middenwesten, een landbouwstaat met een zeer christelijke bevolking. New Hampshire is een heel andere staat. Het is it's, uh, New England. Het uh, uh, uh, is een plek place een beetje meer industriële is. Het is de meest religieuze staat in het land. New Hampshire is compleet anders. Het is industrieel en in de minst religieuze staat van het hele land. What will be the decisive moment? Well, it depends what happens. If Mitt Romney wins in New Hampshire, which he almost certainly will, if he wins in South Carolina, which is a much tougher battle. And then he goes on and wins in Florida, I think it's over. Als Romney hier wint, wat waarschijnlijk zal gebeuren, en South Carolina wint wat een stuk moeilijker is. En vervolgens aan het eind van de maand dan nog Florida pakt, dan is het afgelopen. En uh, if hij kan run through that gauntlet and win all of them, you know, it's over. Al die vier staten zijn zo divers. Als hij al die hordes weet te nemen, dan is het in feite duidelijk. Dan zal Romney de Republikeinse presidentskandidaat worden. Een bijdrage was dat van Wessel de Jong vanuit nieuw Hampshire. We volgen de voorverkiezingen op de voet uiteraard. Die hoort daar meer over onder andere in de uitzending morgenochtend... en ook in de loop van deze dag. Op onze website vindt u een uitgebreid dossier over de verkiezingen... en de aanloop daarnaartoe in november op nws.nl. Bijna tien voor zeven. 35 jaar lang was het Rotterdamse café Dizzy... met doorrookte muren en een vloer vol pelpenda's de place to be in de jazz scene. In juli moest het echter sluiten... En voor velen betekent dat het einde van een roemrug tijdperk. Maar vanaf vandaag kan een nieuwe jazzgeschiedenis worden geschreven. Het café gaat namelijk weer open met een nieuwe eigenaar. We gaan erover praten met journalist bij NRC Handelsblad, Amanda Kuiper. Goedemorgen. Goedemorgen. U schreef zelf een uh, necrologie, zelfs een necrologie, toen Dizzy sloot. Wat, wat was er zo bijzonder aan dat oude jazzcafé Dizzy? Ja, dat was inderdaad een hele bijzondere uh, jazzplek. Een, een jazzhong in Rotterdam, een soort clubhuis uh, van muziek. Uh, waar heel veel muzikanten uh, hebben gespeeld. Wie, wie zijn er allemaal langs geweest? Welke namen? Uh, We hebben nou er op ja, het podium de gesteld. allerbekendste en waaraan uh, eigenlijk het café uh, die roemruchtheid dankt, hè, waaraan de beroemdheid uh, is, is, is, de is gewijd, is, is Chad Baker. De promptist Baker, dook in, uh, in 88 onverwacht op. En uh, ja, dat is eigenlijk de grootste naam. Maar daarnaast, eh, ja, mensen als drummer Art Taylor, Dort Teddy Edwards. Dat zijn, uh, ja, Lee Colis ook. Dat zijn grote namen. En hoe belanden die in Rotterdam, in, in dat café? Nou, soms waren het gewoon boekingen. Uh, okay. Dus dan waren ze gepland. Maar uh, soms uh, uh, hingen ze gewoon aan de bar. En dat was eigenlijk heel bijzonder, want dan... Uh, ja, het hing zo'n sfeer van alles kan, alles mag. En eh, ja, het zou zomaar zijn dat, eh, dat iemand zomaar het podium op, eh, op En eh, nou ja, als je dan bijvoorbeeld de Rotterdamse jazz prominenten hebt als Jules Bilder die dan eh, eh, dat ook zagen als hun, eh, hun jazzhonk. Eh, ja, Jules die zat gewoon aan de bar met een, eh, een koffertje platen. En eh, het kon zomaar dat hij eh, dat hij daar s'avonds achter de bar kroop en eh, de DJ's speelden. Ja. En trok dat het publiek ook, dat die mensen daar die beroemde jazzmensen daar waren? Of had het café nog iets anders ook? Nou, het was, het had, was een al, al bijzondere sfeer. Er werd überhaupt al jazz geprogrammeerd. Dus het was een muziekkroeg eh, en eh, het had een, een, een, in die zin een bijzondere plek in Rotterdam. Dat het ja, cultuurminend Rotterdam eh, aan de toog ging. Uh, maar het, ja, het, het, het, was, het was natuurlijk van beide kanten. Dus als er veel muzikanten zijn, heeft dat ook weer een aantrekkingskracht op de bezoekers. Mm. Uh, het, uh, het had in die zin een bijzondere sfeer, dat er, ja, er hing wel iets in de lucht. Al was dat de, jaren, de laatste jaren zeker niet meer zo. Nee, is dat ook de reden dat het dicht ging na 35 jaar? Nou ja, er is er veel gebeurd. Het, was, uh, het, het heeft absoluut uh, gloriedagen beleefd, maar de afgelopen jaren... Ja, de, de, de, de oorspronkelijke uitbader is overleden. Uh, er is heel vaak geprobeerd om een nieuw leven in te blazen. Um, maar ja, je kunt eigenlijk zeggen dat het, uh, het Jazz Café is ingeslapen. En er, is wel, um, um, er zijn wel nieuwe pogingen gedaan met een, met een likje verf. En, uh, uh, en wat nieuwe programmeurs om er nog wat van te maken. Maar het werd eigenlijk... Um, ja, ook omdat het gewoon een heel oud pand was met uh, lekkage en waterschade. Ja, het lukte dus eigenlijk niet meer om het echt nog zwinger uh, nog te maken. En gaat het wel weer lukken in de toekomst? Het is gerestyled. Dat zie je, ja, zie je zelfs aan, de, ja. aan het logo en zo. Het moet, moet mooi opgeknapt zijn van binnen. Ja. Komt dat dan weer terug, die, die roemruchte tijden? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk te hopen, al is er uh, intussen, uh, ja gelukkig zijn er wat nieuwe initiatieven in Rotterdam gekomen die een stevige jazzprogrammering uh, uh, hebben, zoals uh, Lantaarn Venster, dat echt kan concurreren met het Amsterdamse Wimhuis en Jazzcafé um, Beurt bijvoorbeeld. maar. Uh, dat neemt niet weg dat, dat dit weer een nieuwe, nieuw jazzpodium is... en dat, er wel weer speel, dat het weer speelmogelijkheden creëert voor uh, jazzmuzikanten in Rotterdam. Met name voor jam-sessies bijvoorbeeld. En de, ja, de dinsdagavond is dizzyavond. Is, is dat was het vroeger al. En ja, als je daar een goede programmering uh, neerzet... en dat, uh, ja, ik heb begrepen dat dat wel uh, gaat gebeuren... met misschien wel af en toe een grote naam... dan kan het gewoon wel weer iets, uh, iets hebben. Maar de bedoeling is, of tenminste... Het, de horeca moet de muziek gaan betalen en de uitbater van nu is een is een horeca man die zich heeft gefocust op het restaurant en hij heeft inderdaad. Dizzy herstelt en verbouwd en um, wilde wel iets uh, van, de, van de vroege vroegere geschiedenis behouden. Mm. Um, maar ja, ik, ik ga vanavond zien hoe hij uh, dat gaat aanpakken. Ja, ik lees een stuk van jou op uh, de site van NRC over de eigenaar die uh, meekt op sterke horeca uh, die de live jazz dan uiteindelijk en de jazz DJs betaalt. Dat ja. zit hem ook een beetje in de opening denk ik vandaag. Wat, wat gaat daar gebeuren? Nou, ik heb begrepen dat, uh, uh, dat er van, hè, de vroege stamgast, Jules Wilder uh, in ieder geval wat gaat zeggen en uh, erbij zal zijn. Uh, Straks van Herman gaat spelen en ik, ik verwacht dat er eigenlijk best wel wat, uh, nou ja, in ieder geval wat Rotterdamse jazzmuzikanten uh, aanhaken. Uh, ik mag hopen dat het een beetje een, een, een dampende <laughs> sessie wordt. Nou, dat hoop ik met jou. Amanda Kuiper, dank. Jazzjournalist bij NRC Handelsblad. NOS Radio 1 de, ochtendkranten. de VVD stelt opnieuw de toekomst van het derde televisienet ter discussie, klopt het AD. De liberalen hebben minister Van Bijsterveld gevraagd wat het schrappen van een van de publieke zenders oplevert. Eén net minder kan 90 miljoen euro opleveren... al dus anonieme bronnen in de krant. VVD-Kamerlid Noeska van Miltenburg laat weten... een duidelijke voorkeur te hebben voor een net minder. Ze wil meer inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit. De partij kan door haar standpunt opnieuw in botsing komen... met coalitiegenoot CDA. En vorig jaar was nog topoverleg nodig tussen het CDA en de VVD... om een ruzie over de bezuinigingen bij de publieke omroep te sussen. Zijn de dijken in het noorden van het land veilig genoeg... vraagt Trouw zich af... Nu het waterpeil in de noordelijke provincies zakt, beginnen de discussies weer. Vooral de situatie rond het Eemskanaal en in de polder, Tolbert Petten bij Leek, dat roept vragen op. De provincies Groningen en Drenthe en de betrokken waterschappen hebben nu een gezamenlijk programma om voor 2015 de kwaliteit van de dijken te verbeteren. Friesland vindt een extra risicoonderzoek trouwens onnodig, omdat er al wordt gewerkt aan de dijken. Vervoersbedrijven en reizigers zijn boos op de makers van de OV-chipkaart, schrijft de Telegraaf. Gisteren zorgde een grote landelijke storing ervoor... dat duizenden reizigers hun chipkaart niet konden opladen... en dat is ook de vervoersbedrijven in het verkeerde keelgat geschoten. Om de reizigers tegemoet te komen... zijn er in veel gevallen geen boetes uitgedeeld. Schade die de vervoerders hebben geleden... willen ze nu verhalen op de chipkaartbeheerder, aldus de krant. Het Financiële Dagblad bericht over de klantvriendelijkheid van banken. Ruim drie jaar na de kredietcrisis zijn vooral spaarproducenten simpeler. Eh, producten, moet ik zeggen. Spaarproducten. Nuttiger en veiliger. Misleidende instaprenten zijn verdwenen. En de sector heeft een omslag in het denken gemaakt. Dat zegt tenminste de Autoriteit Financiële Markt. De toon is opvallend mild. In 2009 verkocht de financiële sector volgens AFM knollen voor citroenen. Producten die noodloos duur en ingewikkeld waren. Tegenwoordig vragen banken aan de AFM om mee te denken bij het aanpassen van de producten. Om de klanten terug te winnen. Waakhond heeft wel kritiek op verzekeraars, want die stellen de klant nog steeds niet centraal en hebben nog een lange weg te gaan. Dan naar België, waar de ministers niet kunnen rekenen, klopt de Telegraaf. De net geïnstalleerde ministersploeg zou zichzelf een loonsverhoging hebben toegekend en de toelagen voor het koninklijk huis zou stijgen. Maar het kabinet die Rupo doet het af als een administratieve fout die zo snel mogelijk wordt gerepareerd. Maar de schade is onherstelbaar en het volk is het vertrouwen in de regering nu al kwijt, vermoedt de Telegraaf. Daar moet toerisme en de slordigheid worden door de oppositie gehekeld. Die noemt het kabinet inmiddels de ballentent van die roepo... die flink moet bezuinigen, maar zelf niet met cijfers kan omgaan. Volgens de Volkskant hebben nicotinepleisters geen enkele zin... om op lange termijn te stoppen met roken. Op korte termijn vergroten de vervangers weliswaar de kans op succes... maar de kans op een terugval is dan net zo groot... als bij mensen die op eigen kracht proberen te stoppen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van artsen van de Harvard School of Public Health. Bevindingen staan haaks op eerdere studies... die uitwijzen dat nicotine pleisters en sprays de kans op succes wat verdubbelen. Die cijfers zijn volgens het Harvard-team vertekend... omdat het allemaal kortlopende onderzoeken waren. Om stoppen met roken echt te verbeteren... moeten overheden, volgens de onderzoekers... zich meer richten op maatregelen als rookverboden... anti-rookreclames en hoge sigarettenprijzen. We hebben het in onze uitzending over vakanties later vanochtend. Dat doet Spitsen ook. Een derde van de Nederlanders is namelijk wel eens ziek geweest op vakantie. De vakantie van de helft van die mensen is daardoor verpest, meldt de krant. De meest voorkomende reisziektes zijn diarree, wondinventies infecties, huidklachten en ademhalingsproblemen. En het meest ziekmakende land is Egypte. Daar worden de helft van de Nederlandse vakantiegangers ziek. Volgens de krant vinden bacteriën het warme water in noord afrika heerlijk. Bovendien wordt het eten daar minder hygiënisch klaargemaakt... en kan daardoor besmet raken met menselijke uitwerpselen. Hmm, oké, goed. Zo dadelijk ook trouwens meer over vakanties. We gaan, omdat het economisch wat slechter gaat, minder op vakantie. Hoort u later meer over. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl. Het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Kubus maakt ondernemen leuk. Hevert. Opstaan. Oh, uh, Doe jij maar eerst. Hmm. Waarom moet ik altijd als eerst? Ja, gewoon omdat ik nog slaap. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft... en al helemaal geen tijd heeft om ochtends naar Autotaalglas te gaan...